Wij gaan over naar de, de, het eerste deel van de zogerles 29. En dat is een otiot, dus de letters van de rabbi, van rabbi, uh, raf, Dus wie verlaat de les eerder dan half tien? Die moet dus daarmee rekening houden, dat wij nog een stukje zoger, misschien nog verder met stukje zoger hebben we. Uh, voor de door, door, doorgenomen nog een stukje okay. extra dan doe dat thuis zelf okay. en als, als iemand om negen uur weg wil gaan ga dan direct dan wil ik zeggen, je kan buiten nog met elkaar nog even praten achter, achter de duur maar niet hier in de in de zaal hier aan de naast praten met elkaar terwijl wij hier zitten te leren. En dat, is dat staat niet, Zelfs als je dat fluistert, fluistert, met elkaar praat, toch niet. Ga naar buiten en dan even kan je daar met elkaar nog even praten. Dus wij gaan verder. Iedereen heeft het. Ja, wij staan dus op de pagina Lamed Dalet Dat is dan 34. En linker kolom de laatste alinea, Dus dat versprongen regel, dat betekent dat lijnje begint. Uh, we hadden vorige keer even nog herhaald dat klein stukje, dat Alinea klein stukje lijnje van, kleine lijnje van daarvoor. Dat de letter taf, die kwam binnen en zij had natuurlijk gedacht dat haar traptreden is, is, is de hoogste van alle andere traptreden. En dat zij geschikt, uitermate geschikt was om de wereld tot volmaaktheid te kunnen brengen door haar eigenschap. Omdat zij uh, de, de, de stempel is van de van de, zeg dat? De zegelring van de koning. Dus waarom? Wat betekent dat? Emet. Het woord emet. Het is de laatste letter van het begrip van de kracht in het heelal dat emet is. Waarheid. En natuurlijk, dat komt bij ons de vraag op wat is de waarheid? De, vraag, de bekende vraag van Pilatus. Wat is de waarheid? De waarheid is altijd menselijk gezien, een beetje iets sub subjectief. Wat ik weet, wat ik niet weet. Het is allemaal altijd aan tijd gebonden, aan mijn eigen ideeën gebonden. Dat mijn eigen, eigen neigingen. Wat is dan de waarheid? Dat zal zo zien, maar ik zal een klein beetje willen daarover hebben, een klein beetje. Het is de kracht, wat heet waarheid? Hoe? Ideële kracht het waarheid heet. Wij kunnen over waarheid spreken natuurlijk altijd bij de benadering, naarmate wij ons zuiveren. waarheid niet in begrippen, in, weet je wat, in begrippen dat jij kan begrijpen, de waarheid. Maar de waarheid is iets wat door zuiveren en leren van de eigenschappen van de eeuwige eigenschappen van het licht van het daardoor kunnen we ervaren wat de waarheid is en naarmate we ons zuiveren, onze keren zuiveren en opbouwen komen we dichterbij het ervaren van de waarheid, en zal dit natuurlijk waarheid bij ons is aan het veranderen natuurlijk aan ons. totdat het allemaal komt totdat wij komen tot de absolute correctie, gemar maar in elke toestand ervaren wij, ervaren wij de waarheid. Je kan het niet verwoorden, de waarheid. Je kan het, beeld gods kan je nooit beschrijven. Alleen door leren, door jouw jezelf over te geven, kan je dan jouw zijfer jezelf, jou, dan kan je door het zuiveren jezelf ervaar je de waarheid steeds meer en meer. En waarom, is het, waarom dacht dan de letter TAF dat zij de waarheid wel vertegenwoordigde? Omdat de 22 letters van het alfabet kan je zien ook als 10 Ja, Dus alleen hier is het zeggen we 10, 22 letters van het alfabet in de vorm van alfabet, maar er zijn ook 10-svirot. Dus moet je zo zien... De hele schepping of de hele traptreden bestaat uit 22 letters, qua kracht. En de laatste is taaf. Langzaam, langzaam, want hier staat wat we nu gaan leren, is, is absoluut gesloten voor de wensheid. En absoluut onthullend is, en absoluut reddend is wat we nu gaan met jullie doen. En alles staat geschreven, alles staat te ervaren. Gewoon goed luisteren. Probeer het goed te luisteren. Dus die 22 letters kunnen we zien als uh, de volledige gamma, zeg maar, be bereik van krachten van boven naar beneden, van inheiligheid. Dus wat bestaat, licht? En onder die letters, onder die 22 letters, is de plaats van, van onreine kracht. He? Dus alles wat geschapen is, positief geschapen is, zijn die 22 letters. Dus wat betekent dat? Door 22 letters kunnen we ook in elke taal beschrijven alles wat er is, alles wat bestaat. Ja of niet? Maar hier is het, moet je zo zien, dat na de letter taf, de letter, de letter taf, beëindigt de heiligheid Zich, met zichzelf. En daarom is de laatste woord ook, uh, is de laatste letter van het alfabet, en dat is ook betekenis de, de van de laatste letter van het woord emet, de waarheid. Pas wanneer de mens gaat in zichzelf, als het ware, tot aan de, tot aan de kern, de al alle, alle het alfabet van zichzelf, alle het kilim, en het alfabet is kilim, als de mens gaat in zichzelf doorwerken, verlangen naar dat hij al zijn kilim, al zijn waarnemingsorganen eh, in werking gesteld worden. Dan verlangt hij naar de waarheid. Um, we hadden ook gezegd in, in de vorige cursus, dat de innerlijke mens en de uiterlijke mens bestaat. Innerlijke mens die, de innerlijke mens is hij die verlangt in ons, in elke mens verlangt naar de waarheid. Naar die heeft die, be, die, be, uh, die altijd in ogen schouw neemt, twee waarheid en leugen. Dat, is de, dat, is de, dat zijn de categorieën van de geestelijke mens. Dus de ware realiteit wordt Gekenmerkt door, die, door dat paar waarheid en leugen. En de uiterlijke mens die beroept zich met, met een paar van uh, maar om het ook, maar om het ook, bitter en, en zoet. Lekker en niet lekker. Eigenlijk? Dus, en beiden kunnen elkaar niet begrijpen. En beiden voeren de strijd met elkaar en alleen wanneer steeds moet dan de innerlijke mens moet overwinnen. En afhankelijk van wie aan het praten is, wordt ook vraag gesteld. Als, als, het, als iemand uitgaat vanuit zijn innerlijke mens, dan begrijp je dat, dat hij streeft naar de waarheid, ten koste van leugen. Ja? En als, als men spreekt van de uiterlijke mens, dan natuurlijk vanuit de positie van een uiterlijke mens is niet begrijpelijk wat betekent waarheid. En daarom Pilatus zei ook, toen uh, Jezus ja had gezegd, wat had hij gezegd? Dan had je gezegd, antwoordde hem, dat wat, is, wat is de waarheid? Wat is waarheid? Want een mens in onze wereld kan absoluut niet, geen enkele relatie heeft met de waarheid. Het is iets anders, dat iemand, hij zegt wel natuurlijk, zeg de waarheid. Dat betekent dat jij zegt wat het is, maar het betekent niet dat het waarheid is. Dus de waarheid en leugen. We zullen gaan tekenen. Dus de waarheid is natuurlijk is inherent aan de krachten van het heelal. En daarom de laatste, juist bij de laatste letter, daar als het ware de waarheid laat van zich spreken. Maar we zullen zien, gaan verder kijken wat het allemaal is. Waarom is dat dan? Waarom werd dan de wereld niet geschapen door de letter TAF? Als het waarheid is? Als de waarheid zo cruciaal is, waarom is het niet geschapen? Je geeft ons geweldige uitleg naar krachten. Dus even luisteren. Uh, dus die uh, dus daarom had de letter Taf gedacht dat zij heeft de eigenschappen, kracht in zichzelf om daar door haar de wereld te laten creëren en tot volmaaktheid te komen. Waarom? Omdat, omdat zij regeert als het ware de waarheid. Zij heeft in zichzelf de kracht van de waarheid van Ahmed in zichzelf. En dat zij is als het wat wij hebben gezegd de stempel ja? van uh, van de ring van de koning. Dus tot, tot die taf, betekent tot die taf kunnen de reine krachten zich verspreiden. Ja. En verder niet. Tot hier is de waarheid. En niet verder. Daar komt de leugen, als het ware. Ja, dat is Oké. Wij in hoe, en nu gaan we verder, dus dit met een nieuwe lijnje. En het gaat erom, kino daar, dat één sitra achra je speciaal komt. Een achra, met ik kan zo vertellen Ella, mimaash hakdusha, me nehiro nehiroda kik. En het is, en is, en het is bekend, zeg ik dat de sitra achra, de sitra achra betekent andere kant in plaats van te zeggen uh, onreine kant, et cetera, zeg maar andere kant. Andere kant betekent niet de kant van de gedusha, van de heiligheid. We stellen ook na zo'n naam. Andere kant, citra agra, in het Aramees. En dan moeten we gewoon leren dat citra agra betekent onreine kracht. Maar letterlijk is het andere kant. De andere kant van Midai. Dus het is bekend dat dat de uh, Sitra Agra, de onreine kracht, met cayenne, bestaat alleen vanuit datgene wat de heilige kant, heiligheid, schijnt aan haar, straalt aan haar, van een klein lichtje, een hero, de kiek, een klein lichtje wat gegeven wordt aan de onreine kracht. Zo vragleha jordot mawet. Dat is, hij zegt, dat is wat er staat geschreven, dat het uh, vet geschreven hier is het, dat haar voeten, haar benen, die dalen naar beneden, dalen naar de dood. Dat betekent, uiteindelijk de, let's say, een stukje van maalgoed, van hogere gedeelte van maalgoed ontvangt, het licht en onderen niet. En uh, alles wat komt, wat we zeggen, onder dat salud, is als het waar, is onderhevig aan de dood. Okay? waarom aan de dood? Daar is de plaats voor aanzuiging van onreine kracht. Okay? de bedoeling is dat langzamerhand, dat ja, iedereen van jullie zichzelf, die taf, die letter Tav, gaat ervaren. <coughs> en niet dat het ergens buiten jou is. Als het buiten jou, als je voelt dat aan dat het buiten jou is, dan probeer het te begrijpen, dat alles wat wij doen is alleen maar te ervaren alles wat binnen jou is. Precies hetzelfde wat in de helal is, is in jou. Dus de letter taf is in jou. Die ook, ja, alle letters wat we nu gaan leren, moet je in jezelf terugvinden. Stap voor stap. Maar zo moet je het zien. En niet als buiten iets dat je leert is, als wetenschap iets van wat buiten jou omgaat. Absoluut. Oké, okay. we en nog een keer zegt die en andere en dat is ook uh, geheim of uh, in, in andere een andere vers, want hij citeert het. Om al goed te hebben, bijvoorbeeld en zijn koning, koningschap dus van de van de Schepper, Konings, zijn koningschap is bijvoorbeeld uh, bijvoorbeeld in, al, in alles waar, alles waar hij macht oefent, Dus in alles is zijn koning koningschap. Dat betekent de, de, koning, de koningschap van de schepper strekt zich ook in de onreine krachten. Alles is geschapen. Van boven en beneden is geschapen. Alles is geschapen door, door hem. Hij gewoon citiert dat voor ons. Puntje. En nu ga je goed kijken. Nu komt het wel belangrijk. Vezesod regel, hakuf, hanim, shechet, lemmata, uh, mishorata utijod. En dat is, zegt hij nou ons, dat futje van de letter kuf. Iedereen weet de, de letter kuf. Ja, yeah? de letter kuf, dat is dan een. Uh, Vierde, vierde, eh, vierde van het einde van de alfabet. Kijk die wat hij ons vertelt, goed. Kijk, qua kracht allemaal. En dat is dan de voet van Kouf, van de letter Kouf, die doorgetrokken is naar beneden onder de uh, under the, the regel van de letters. Ik we zeggen dat de regel. de regel onder de letter van de regels, daarom is het Uilnegirood, dat en dat die letter, dat stukje van, van de letter Kuf wat onder de regel naar beneden komt, dat geeft een hint van dat klein stukje licht, wat van de malgoed, uh, die malgoed geeft aan de citra agra aan de ordine kracht ik zal eventjes optekenen stap voor stap zullen we dat allemaal ja. leren dan zult je voelen dat, hoe dat in, de, in deze taal alle krachten zijn weergegeven in het alfabet kijk <coughs> dat is de regel ja, regel normale regel van, waar de letters geschreven worden, ja dan hebben we allerlei letters en daar heb we ook de letter koef ja, ik kan niet zo goed om in tekenen laten we zeggen zo, zo en dan ik kan niet goed tekenen zo, laten we zeggen zo, ja letter koef koef ja? Nou, alle letters van alle letters van het alfabet, alle letters van het eh, alfabet behalve natuurlijk die eindletters, die die worden niet geteld, want die zijn, die behoren niet. 22 letters van het alfabet. Allemaal bevinden zij zich binnen de regel. Dus hoger, maar niet lager. De regen. Ja? Kijk. Kijk naar al die letters. Zal ja, ik okay, heb dan Alef. Hebben yeah? dan Alef. Hebben de letter Bet. Yeah? Alle letters hebben je... Soms heb je ook de letter die omhoog gaat. Zo. Alef. Lamed bijvoorbeeld. Bet. Alef. Etc, Het et Kan wel een beetje omhoog gaan. Maar geen enkele letter die loopt onder naar onder de onder, onder de regel eigenlijk. Dus dat is de regel, ja. Regel. Ja, kan dat zo. So kan regel waarop de letters worden. Yeah. En alleen de letter KUF naar beneden komt. Dan wat zegt die ons? Dat stukje wat naar beneden komt. Dat is dat klein lichtje. Klein lichtje. Dat heet de kick Neer de kick Dat is neer de kick wat malchut, goed heeft. Mal goed is de laatste session ja? van, van van de Heilige die geeft aan hun reine krachten opdat zij zouden bestaan. Oké, okay. zij moeten bestaan, waarom? Daar zit nog Heilige Krachten, die dan door het breken van Kilim, door het zonde, etcetera. die zijn gevallen naar beneden, door zonde, etc. zonder van Adam, etc. Dus die moeten nog op, naar boven gebracht worden. Daarvoor moeten we ook een beetje, moet de kracht een beetje licht gegeven worden aan hen, dat zij toch wel profiteren iets, maar niet te veel. eigenlijk. Dan onder al die letters, en dat zijn de letters, die vier letters van, van Malgoed, ja? Welke vier letters van Malgoed? Malgoed. Malgoed. Dat zijn, zijn koef, ja? kuf. Dat ja, is zo. Het teken niet zo goed. Kof. Kijk Oké, goed. Ja? Resh. Kijk, resh. Shin. En taf. Dus die vier letters zijn de laatste letters. En wij weten dat. Dat zijn allemaal maar goed. De laatste letters van, de, van het alfabet. En daaronder... Dit is de plaats, we hebben gezegd, van citra agra. Van citra citra agra. Aramees. Agra. Agra. Ik citra is zijde of kant, agra andere kant, andere. Ja? Dus hier bevinden zich onreine krachten hier. En nu gaan we verder kijken wat het allemaal is. Dat is Dus al die 22 sfeerot, dat zijn 22 letters, is net zoals 10 sfeerot. En van Maalgoed is de laatste station. En onder Maalgoed is niet meer heiligheid. Daar komt dus de onderwijde kracht. Ook in ons precies hetzelfde. Alles wat we zien, kijken, moeten we projecteren in onszelf. ontwaken bij ons precies hetzelfde krachten. Daarover spreken alleen nog één ziel of welke mens dus wat hij zegt tegen ons dat taf is de laatste letter van het alfabet maar taf blijft binnen zijn binnen zijn keek binnen, binnen zijn regel Ja? shin is ook binnen zijn regel res is ook <coughs> binnen zijn regel maar letter kof hij heeft een stukje dat stukje en dat stukje wat extra is dat gaat dat gaat dan naar beneden en daarmee wordt uh, citra agra uh, uh, bestraald dus gevoed voeding voeding st straling Klein, klein stukje wat dat, stukje wat dat, dat voet. Alle anderen bevinden zich binnen de regels. En alleen de koef. En nu gaat u ons vertellen waarom is dat zo. Wij zouden nou natuurlijk verwachten dat die taf zou dan naar beneden zou gaan. Ja of niet. klopt het. Taf, de laatste letter, die zou naar beneden moeten komen. Waarom is dat nu de koef? De van maalgoed, een stukje van maalgoed wat hoger is daaruit komt licht een beetje lichtje naar beneden hmm. en niet van taal. gaan we kijken ja, huh? ja. Zo, we zullen kijken wat hij ons nu vertelt wat hij ons nu vertelt um, verder het zit een gehele, geweldige geheimen maar alleen geduldig ja. Weer alleen geduld opbrengen stap voor stap zal je dat gaan voelen nergens in de wereld kan je horen hoe ik het vertel aan jullie gewoon met en gevoel gewoon eenvoudig laten zien nergens in de wereld vind je ga maar over naar de hele wereld nergens vind je het is aan mij gegeven om aan die anderen te geven ik heb daarover geleiden en daar kan ik het aan jullie geven zo so moet je het zo zien als je niet eronder gaat leden, gaat niets gebeuren aan jou. Je moet leden om door jouw vlees heen te laten komen, het licht. En niet twijfel, nou, alle twijfels gaan we komen alleen door, je moet, je moet niet eens kijken naar je twijfels. Je moet gretig zijn om te willen leven, ware leven willen hebben. Dan zal je ook dat ook ervaren. Kijk nou ook langzaam langzaamaan hoe dat gaat gebeuren. Oké, okay, we hebben gezegd. Uh, dat is dan, zegt hij ons, dat is dan het voetje van de letter Kuf Dat is letter Kuf. aan Hanim Shechet, die uh, doorgetrokken wordt, lemata, misurata, outiyot. Onder de regel van de letters. Oké? Okay? Dus onder haar eigen uh, regel. hè? en die wordt ook dus doorgetrokken als het ware qua licht naar beneden die letter kuf uh, is hint geeft een hint dat het malgoed uh, dat de mal geeft licht aan onreine krachten dat is, heb ik een beetje af, af, uitgebeeld afgebeeld wat hij ons wil zeggen. We al kennen, lotim tsa bachol regel lemate rak bekuf. En vandaar zegt hij dat jij vindt in geen enkele letter van het goddelijke alfabet uh, um, van alle 22 letters, zegt hij, geen één. Geen Waarbij, de, waarbij het voetje, waarbij het voetje uh, naar beneden komt alleen maar behalve de, de letter Zie, Als er twee zou zijn, zouden we zeggen, nou oké okay, misschien die, misschien die. Ik bedoel, er is geen twee. Het is in, in de goddelijke logica is geen plaats voor, voor ook bestaan natuurlijk twijfels bij ons kunnen bij twijfels bestaan bijvoorbeeld van er zijn verschillende varianten, zo hoog dat men nog dat niet bevat. Maar dat is het feit. Alleen maar één letter is naar beneden getrokken. En kijk nou wat welke uitleg wordt gegeven qua krachten. Shahi, Shayakhat, Leotiyota Malchut want, zegt hij, die letter Kuf behoort tot de letters van Malgoed. Duidelijk? Er zijn vier letters van Malgoed. Dat is de eerste letter van de Malgoed. Iedereen ziet het, dat dit maar goed is. De eerste, ja, yeah, de eerste uh, van Alef tot Tet is het Bina, van Kili, Dan van Yud tot Sadi is het, van Yud tot 90 is Ziran, Pi. En van Kuf tot Tav is het Tav. We kunnen zeggen Tav en niet Taf, maar in het moderne Breur zegt men Tuf. En dan heb ik een beetje tussenin gegeven. Maar moet je toch wel zeggen, hè? Huh? Hè? Huh? Staf? Modern zeggen taf. Ja, daarom heb ik het ook gezegd, eerst taf. En daarna, en daarna, had, ik me toch wel, daarna had ik toch wel gezegd taf. Oké, okay? modern natuurlijk. Taf. Maar wij moeten toch zeggen taf. Oké, okay? Oké. Okay. wij moeten het zo, zoals ik jullie zeg, gebruik. gebruiken niet taf maar taal met een v aan het einde taal maar als je moderne hebraeus spreekt dan moet je Tav zeggen maar als je spreekt over de krachten de krachten in kabbalah dan zeg je Tav. alles telt oké dus ki kijk wat ik had ki en zie je dat in het midden van die alinea uh, aan het einde van de regel staan die vier letters ki kara, ki karasht gewoon oh, zeggen we dat, spreken we dat gewoon zo so. ki karasht ha? Ha? karasht, heel ja, goed oké, okay. ki karasht zie, zo so moet je zeggen, ki karasht die vier letters worden uitgesproken als één woord ki karasht, heel ja, goed ki karasht, dus de vier letters van, van k, kuf Resh shin, taf hen, bemalgoed kan al, zij zijn in de malgoed zoals boven gezegd zijn die ja? vier letters kereshet zo spreken we dat omvloeiend uit te spreken dat als woord zeggen we kereshet k, ja waar well, is duidelijk k, kuf, is k, resh is r, shin, is sh taf, is te, wordt kereshet ze maken woorden ervan, als het ware. Om, om, om makkelijker te klieten, te, te onthouden. ze Die zijn in goed. Oké. Okay. Punt. Amnam. Kijk nou goed, laat ze is Hier zit een geweldig geheim. Mijn vrienden, erg. Probeer het even. Amnam. Badhila, Hayta. Haregel. regel maar eerst, zegt hij, was uh, de linkerpoot linker van de letter Tav, de linkerpoot, die een beetje zo, een beetje gebogen is, die was eerst met um, gelet uh, het die begon zich euh, door te trekken naar beneden, naar beneden van de regel. Kijk nou goed. Hij zegt zo: in, begin, in het begin, in begin, toen, toen de, de krachten van die 22 letters werden euh, begonnen zich te manifesteren. Letters zijn krachten, ja? Kelim, Of verruwingen van lichten? Toen zij kwamen tot de taf. Tot de laatste taf. Toen de linkerpoot linker po, van, van de taf, die ging naar beneden. Om door te geven, verder naar het volgende. Okay. Kijk goed, verder. begreep het. dat komt straks, alles komt. a Hakadosh en de schepper zag, kijk nog goed en de schepper zag dat de greep dat de aangreep, aanzuiging van de onreine krachten zou te sterk zijn als de tafel zou een stukje van dat lichtje naar beneden van het heiligheid naar beneden zou doorgeven ja Kijk, heel goed. Hier is een oh, geweldige geheim. We zullen dat later in, in Svirot allemaal leren. Dat allemaal op een andere manier. Maar hier zo herle. als geen enkel geen onderdeel van onze studie zal ons gevoel brengen als zo. Ja? In september zullen we begonnen, met God's beginnen hier op zondag. Eh, Talmud, is Svirot. Geweldig. We zullen leren. Iedereen zal genieten van jullie. Waarom? Het is wetenschap. Het is net als wetenschap. Allerlei begrepen. Van een komt een de Je hebt wel geweldig voelen. Ah, great. Het is echt ongelooflijk. ongelofelijk is. Maar gevoel brengt ons de zoger. Met al die lettertjes. Met al die andere dingen. Hij brengt ons alleen de zoger. Zonder zoger. Kan je niets leren. En dat de hele wereld snapt niets van Kabbalah. Omdat zij zoger niet leren. Ze leren het aan Talmud en Srasirot. Geweldig. Ze voelen zich... Uh, Hey, maar dat langzaamaan, kijk nou goed wat hij ons vertelt ik neem dat een klein stukje dat kijk, hier neem ik iets, iets hier dat, dat die taf alleen dat taf nemen we nu in oogenschap dus, laten we zeggen, fragment ja, fragment hoe hoe dat hoe dat hoe dat hoe dat ging met met de met de taal eerst kijk okay, eerst de taal was zo kijk met alles wat van boven al die letters, al die letters, en dan hier hebben we de tafel gehad. de tafel ging zo, so. die tafel zo, so. en ze ging hier naar beneden, ze wilde naar beneden komen. Dat potje, linker potje van haar, laten we zo, zo, een beetje zo, ze ging zo, en ze ging moest, en ze wilde naar beneden gaan. Waarom? Logisch. De goed, ze is de laatste letter van het alfabet. Dus de laatste kracht in het heilige. En die moest ook geven, een klein beetje lichtje geven, aan de onreine krachten. Waarom? Omdat zo is de wet. Zelom zei De een tegenover het andere heeft de schepper geschapen. En bovendien, war, er waren vermenging van krachten. Dus in die onreine krachten zitten ook toch, hier zitten toch... Uh, vonken uh, vonken van, van uh, licht ja? in duisternis in duisternis in duisternis dus daarom moet je toch wel licht een klein beetje licht geven om stap, stap voor stap eruit te halen wat het kan ook wij bijvoorbeeld sommige, sommige dingen kunnen we niet corrigeren van ons nog maar dan geven wij dan toch wel naar, naar die onreide kracht, geven we een klein beetje licht door. Op dat zo, zouden we wel uh, die vonken naar boven kunnen houden. Dus eerst was het, um, ging het een beetje zo naar, naar beneden. Maar toen zag de schepper dat op die manier, en dat was logisch omdat het de laatste letter was... Zij moest doorgeven. Alles wat de laatste. Want er bestaat de wet. De laatste van het hogere wordt de, de eerste in een. in een lagere. Ja, de wet. Dus de malgoed van een hogere wordt de ketter van een lagere. Alles bestaat, alles is een recreme, zonder einde. Ja, geen begin, geen einde. Dus het is geen waar. De kwalitatieve einde van de ene woord, begin van de ander. Dat is geen einde. In ons verstand, arts verstand kennen we einde, begin, einde, al dat dingen. Dus moeten we beide hebben. Moeten we weten dat er einde is en moeten we Dat gelijkertijd ook geen einde. Dan moeten we leren, kijk, willen mensen leren in deze wereld uh, leven leven op de manier dat hij tot vervulling komt, dan moet je leren leven tussen de hemel en de aarde. Hebben we het? Wij moeten leren, de schepper heeft ons gemaakt, dat wij qua ervaringen, qua waarneming, moeten we leren leven tussen de hemel en de aarde. Iemand die wil alleen op aarde leven, met al zijn zijn zijn uh, al zijn krachten, alleen hier op aarde, die komt door de verdommenis. Je gaat het licht niet ontvangen, want het bestaat niet. Er zit een het systeem zo, dat men kan niet hier alles ontvangen, zonder dat men zichzelf verbindt met de hogere. Hoe kunnen we met de hogere verbinden? Als we helemaal hogere zijn, zijn we engelen, kan niet. We, dus, dus een hogere wereld en lagere wereld, en daar moeten we inkomen. komen. Ervaring aan de ene kant van hogere wereld, en, eh, en Tegelijkertijd, tegelijkertijd ook de lagere wereld. Tussen die twee kunnen wij ons opbouwen. Alleen onze wereld? <coughs> geen manier, verdoemen is. Alleen te hoog? Ook niet, ook niet gemaakt, want we moeten ook hoogmouwen worden. Die kunnen we alleen beneden worden Wij zijn Dus tussen die twee moeten wij proberen En daarom zo weinig in de wereld die echt tot het geestelijke komen, ja, maar gebruik maken van alle andere geloven, etcetera. maar probeer het wel gewoon te luisteren dus die taf die wilde gewoon naar beneden gaan, om een klein beetje te geven aan de onderwijs krachten, maar de schepper zag dat dit dat dit uh, dat um, wat hebben we gezegd daar te sterk zal. Daardoor, daardoor, zal de kracht van de on, van die citra die te sterk zal zijn. Oké? Okay? Maar waarom is dat niet van de koe? Waarom is het dan de minder van de koe? We zal we ons vertellen waarom. Waarom ja, Wat het, huh? wordt het Omdat die is al veel hoger. Die is verder van, verder van, de, van de citra de Ja of niet? Als het verder het is. Van de goed. Precies. Als het hoger is verder afgelegen van citra agra van hun reine kracht dan is het minder gevaar, dan is het minder profiteren, zullen ze minder ze zullen dat niet snel aangrepen dan dat kijk nou hier uh, in Nederland uh. doet er niet op waar er uh, ook mensen hier die dan ook auto's hebben en die leven vlak bij de Duitse grens hè. dat als er een uh, uh, een kwartje van de Lubbers, weet ik niet het, als, de, als de auto, de prijs voor de, voor de benzine omhoog gaat wie profiteert dan? Ook de grensgebieden, ja of niet? op de grensgebieden altijd de smokkel bestaat, ja of niet? altijd smokkel bestaat, altijd smokkelhandel, handel, et cetera, et bestaat altijd aan de grensgebied ja, zo is het ook hier als er hier, als je zou dan hier uh, bij de taf aan de taf de, uh, dat de grote tankstation geven waarbij al het uh, dan zou de enorme kracht van die onreine kracht uh, dus die is aan de over de, aan de, over de grens zou enorm sterk zijn om de neiging de kracht om de, van het heilige te zuigen duidelijk? en kijk nou wat je ons zegt Waarach verdacht en de schepper de zeventien. De schepper zag dat zetig je achizaar, zoals iedere andere, gezakte je termidai dat de alzuivingkracht van de onreine kracht zou dan te uh, meer dan meer dan genoeg zijn, zou sterker zijn dan meer dan voldoende zijn. Letterlijk. De alken heeft ha, ziek, al, alken heeft ziek, sorry, alken heeft ziek, kota, akadosborgo. Vandaar dat hij het hem, um, hoe zeg je het, deed ophouden. Maakte de stop, volle stop bij de, bij de linker pootje van de letter Tav. Tav. we Hazir ragla, ragla Le is im, hashurak dusha. En hij heeft dat teruggekeerd, terug laten keren, dat pootje. Dat pootje, laten we zeggen, terug laten rollen. Terug laten rollen naar boven. Eh, eh, om om eh, met de regel samen, met de onderste gedeelte, met de onderste lijn van de regel zelf, eh, gelijk te maken. Ja? Dus wat heb je dan gedaan? Dat, dat zoals het taf ging naar beneden, heb je dat allemaal zo opgerold. Zo is het niet zo een beetje opgerold. Net nog meer opgerold, nog meer en meer oprollen. Zo, totdat dit hier zo'n zo. Ja, zo puntje is geworden. Duidelijk? dus zit het opgerold dat, dat, dat, dat, ja, dat lijntje dat pootje dat extra pootje heb je dan opgerold zo opgerold naar boven en dan bleef die dan die letter bleef dan wel binnen de regel binnen de regel Deuig? Deuig? om niet om volle stop te maken hier van de hele geest niet door de laatste, niet de laatste letter van Malgoed van de alfabet naar beneden door te geven, want dan wordt het te sterk, de kracht in het grensgebied. Dan wordt het te sterke, een te sterke greep van onreine krachten aan het grensgebied. Dan had je gezegd, nee, dan doen we dat niet. Dan, dan gaan we dan de laatste, het laatste station. Zullen we zeggen dat het laatste uh het laatste station van zeg het benzinestation gaan we plaatsen dat niet direct voor de grens gaan we plaatsen dat 20 kilometer voor de grens dan wordt het minder neiging om te smokkelen dan wordt toch wel een beetje, een beetje gegeven aan aan de onderste kant, maar toch niet in die mate dat het echt kracht zou daar enorm veel toenemen. De bedoeling was, dat een klein beetje wordt gegeven aan die onreine kracht, dat die ook blijft bestaan, Duidelijk, dat die toch blijft bepaalde voeding ontvangen. Maar niet meer dan, dan, dan een klein beetje. En daarom gaan we verder. We, gaan verder. Um, we lachen niet avetaha regel hasmolit en vandaar dat de linker, de linker voet, de linker poot van de letter taf werd verdikt. Zie je dat? Verdikt. Mogelijk Verdikt. En dan gaan we nu naar pagina 5, lam het hei. 35. Kijk. Ik doe het bijna letterlijk, maar niet helemaal letterlijk, want het is de eerste keer. We moeten alleen ervaren wat, wat het is over. En uh, oké. Okay. Hier kunnen we niet volgen zo elk woord, want anders wordt het, wordt het te veel. Te, dat, alleen een grote lijn, het is niet belangrijk. Dat. Uh, de rechter kolom van 35. Oké, okay, ik ga verder. Iedereen heeft het, 35. Lamed H. He. Die oh, getallen, leren die getallen, dan zal je dat snel, uh, zullen we minder tijd verliezen. En ook voor jou wordt het veel, voor het goed. Lamed hey he. Iedereen heeft Lamed hey he. En rechterkolom. Ja? Oké. Okay. Rechterkolom, re, uh, de eerste regel. Van de pagina, lamet hei. Hay. hei. dat? lamet is. lamet Dertig. Hei is vijf. ki hanim shahla, hoeds, mia, mia, meer meer meer meer mia, mia, mia, mia, mia, mia, mia, mia, mia, mia, mia, mia, mia, mia, en die is dan als het ware verdubbeld kwa, omdat die ja, verdubbeld, dat stukje wat naar beneden kwam die kwam omhoog en die is als het ware verdubbeld en die duidelijk verdubbeld net dat, dat als je dan, of een lijntje of een touwtje hè? zeg je? Dikker. dikker geworden, precies die is al dikker geworden die kwam dus net een touwtje dan even oprollt, en dan wordt het dikker zo so is het dan, is het dan uh, geworden zo'n zo puntje, zo'n zo u Muhammad zei logieke mijmena shumhara ella klipot sitra en daardoor zegt hij, daardoor kwam er van haar, van de letter tav, kwam er absoluut geen, zie je het, absoluut geen straling naar beneden naar de sitra achrà. Zie je dat? Dus nog een keer wat hier het weer vaak. Dus hij heeft het zo gedaan: de schepsel. Hij heeft het allemaal opgerold. Ja, dat die, stukje die, die, die, die, die, die van het voetje. En hij heeft hier als het ware een soort een knop, als het ware, gemaakt: dat er geen, vanaf de letter Taf, absoluut geen straling mag komen naar beneden naar die onreine kracht. Oké? Hier was het absolute stop. Kijk nou verder. Velo, um, ode, en niet alleen dat, meer nog. Ela she niet takna, legjot, goedma, de guspanka, niet alleen dat, dat ze niet doorgeeft. Maar die letter taaf is geworden nog tot de stempel, zeg je dat? Stempel? Ja, zegel. Zegel van het ring van de koning, laat ik zeggen. Tot hier en niet verder. St ja, begrijp je dat? Dus ja, absoluut einde, absoluut stop. Hier moet het dan stop zijn, als het ware. Hashomer Aleklipoot, die dan waakt over de onreine krachten shelo <res> lehit Karev, lenek, sham minak dusha. Om opdat zij niet, zodat so zij niet, zullen toenaderen. Om te, om te zuigen, net zoals een baby dat doet, om te zuigen via, via die, letter van die van de gdusha, van de heiligheid. Ja? dus taf werd absoluut dan, zeg uh, dat. Afgeschermd dat er geen licht naar beneden komt en dat het wordt als bestempel, wordt gezegd net als, een, net als bij, de, bij de vrachtauto. Ja, die wordt eerst geladen en dan eh, daarna wordt het verzegeld. Precies, dat werd ook, de taal werd absoluut verzegeld, verzegeld, verzegeld, dat er daardoor dus zeker zal zijn: zal zijn er onreine krachten niets aan niet aan zouden kunnen komen als we dat leren dan zullen we leren ook straks in onszelf die krachten terugvinden precies hetzelfde kunnen we in ons vinden dat waar, de, waar onze eigen taal is hoor je wat ik zeg? waar onze eigen taal is in onszelf waar bij ons wel door onze onvoorzichtigheid hoor ik wat ik door onze onvoorzichtigheid in alles in seksuele omgang in alles, in al onze wensen in al onze uh, dingen, waarbij wij wel laten dan uh, in weerwil van de verzegeling in de hogere werelden dat wij laten, het, nog een minuutje en dan wij laten dat wel doorheen lopen, dat ligt naar de onreine krachten. duidelijk en als wij straks dat leren, zullen wij zelfs ook al leren hey, dat is mijn taaf die bij mij helemaal diep in mijzelf is waar mijn gesod is en daaruit laat ik dan lekkage ik laat die lekkage niet die in de wereld zijn dat niet in de wereld en zelf in de hogere wereld is het wel uh, volle stop het is wel well, well verzegeld net zoals de auto, klaar, niemand kan aankomen meer, maar ik doe dat wel kunstmatig bij mij ik in weerwil met de wetten van het helal, hoor je dan? Nou? die laat ik dan die taf wel dat pootje in weerwil met de wetten van het helal die ik laat dat pootje wel naar beneden vallen naar die onderdeelde kracht waardoor ik dan overmatig kracht en macht Weer geef, geef van mijzelf, van mijn eigen krachten, scheppende krachten, aan die onreine kracht. Zie je dat? Zo moet je het zien. Alles wat we hier leren, moet je voelen, dat allemaal precies, de taf, moet je weten, wie ziet, precies voelen, waar het in jou is. En geen enkel boek in de wereld, geen enkel, ook in de Kabbalah, niets brengt het, zo zoals Ja, Het schaam geweldig hoog, op een andere manier, maar hier het gevoel van al die kracht die komt uh, oh, oh, geweldig we zullen we dat ervaren we stoppen nu even klein, ja, een kleine pauze de, de, de